Een hele lijst, Mabel. Leuk, hè? Alles doen wat je zelf ook leuk vindt. Ja, dat is... En ik geef meditatieles. Oh, ja. ik ja, geef meditatieles. Daarop duidingen. Te ook dat, ja. <laughs> ik bedoel, we kunnen nog een kwartiertje doorgaan. Ja, en je masseert ook. <laughs> ja, dat ook met ja. hotstones. Alleen vrouwen. Alleen vrouwen, oh, jammer.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 walk together Welkom luisteraars, welkom terug bij Inspiratie Radio. Vanavond hebben we als gast Mabel van Dubbe. En zij schrijft er journaliste, tv-presentatrice, communicatieadviseur, coach, dagvoorzitter en ze geeft regelmatig lezingen. Blijf je dat de hele avond doen? Ja. ja. En dan zegt hij de volgende Is keer. Het uur wel sneller. zegt hij uh, Mabel van Dubbe. Ja, dat vind ik ook leuk. Dat, dat vind ik ook wel gezellig. Uh,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 En zo'n mantra hè, die je dan krijgt, is, gaat hij je hele leven mee? Um, ik geloof dat je voor uh, heel veel centjes steeds een nieuwe mantra moet kopen. Hoe hoger je komt. hoe duurder ze worden. Ja, ik heb voordelig ingekocht. Ik doe nog het steeds hetzelfde. <lacht> ja. En hij werkt voor mij fantastisch. Het, het zal wel niet zo horen, maar oh, ja. ik kan mij het schelen. Ja. Als het werkt, werkt het. Hè? Ja, daarom. Ja, en wat zijn de verschillen of de overeenkomsten van transcendente meditatie met het boeddhisme? Um,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 Er komt ook best wel veel seks in naar voren en veel ruzie. Maar eigenlijk is dit boek weer hetzelfde boek als het vorige boek. Van, hou ambassadeur nou van elkaar. Van de liefde. Ja, ambassadeur van de liefde. Hou nou van elkaar. Maak nou eerst contact met jezelf. Als je geen contact maakt met jezelf, kun je het ook niet met die ander, et cetera, et cetera, een beetje ook in de tandjeshoek, hè dan? Absoluut. Ja. Absoluut. Dat zeggen we ook niet hardop, maar dat is wel zo. Zal, uh, <laughs> zo komen we alles een beetje vervegen op één grote hoop van, ja. vanavond. Het mij helemaal niet uit. Nodig dat is mebel, en je hebt alles, alles <laughs> ja. gehad. Maar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 Ja. Dus dat is dus. geen oplossing dus? Uh, ja, maar misschien moet je het iets uh, genuanceerder doen. En uh, uh, als ik denk van dat iets het is, dan doe ik het ook meteen helemaal. En dat is misschien niet helemaal goed. Dat je het toch een beetje op moet bouwen. Maar ja. nou, we kwamen er wel tegen bij Geraldi hoor, net in oh, van uh, Zandvoort. Daar is, was dus, uh, dat is het andere ijs. Het ja. ja. andere ijs. Oh, daar sta ik er toch goed in. Oké, okay, nou we gaan uh, nu naar het wondere, schone stuk van Erik Satie. Ah, maar nou mag ja, jij er ja. nog even wat over vertellen? <laughs> ja Hermans uh, gevoelens erover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 Ik kan slecht op mijn woorden komen, wat dat betreft. Maar uh -huh. Nee, ik kan uh, tegen Mabel kan je alles okay. dus ook ik jou zeggen. Oké, ze kan veel hebben. Mooi. Zeker weten. Nou, mooi. Ja? Hey, dankjewel. dankjewel en uh, ik wens jullie samen een hele mooie lange tijd. Ah, nou, Mabel, we in ieder geval heel erg eerlijk. Ja. Dus, uh, als dat het belangrijkste is, is er een mooie eigenschap. Ja. Voor, uh, dat dus, is de belangrijkste eigenschap zo'n beetje, denk ik wel. Op. Ja, dat raakt wel aan zuiverheid, vind ik. Ja. Ik ken jou trouwens een heel stuk langer. Vanaf 17 april 2010.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 Ja, een kung leraar, wat, wat komt ze tegen? <laughs> dat was het ook weer, een zen meditatie maken. ja, um, but, ja nou, Het is een tijd geleden dat ik het heb. Nee, maar het is dus grotendeels, uh, grotendeels is het autobiografisch, maar in een roman uh, maak je altijd een ja, of anders, of, of uh, je diept het uit.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 Chefs. That disconnected, lethal weapon, lethal ejection. Vision of the scene, like Jing, when I hack men, I'm forgiven. Locked and frizzed in the Wu-Tang dirty dungeon. You should come into my 12-bar dirty dozen.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 We hebben nog een uh, primeur en dat is dat we vanaf vandaag, en misschien hebben jullie dat al gehoord, uh, om 7 uur begon de herhaling van vorige keer al, we gaan vanaf nu 2 uur uitzenden. Dus uh, de uitzendingen beginnen vanaf nu om 7 uur en die duren dan tot 9 uur. Maar we gaan ook op vakantie, dus voorlopig uh, gaan we de eerste uiting pas maken op 21 augustus, dus van 8 tot 9 s avonds. En dan hebben we Natasja Kuiper.